2 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Ecuador ontkent dat Julian Assange, de oprichter van Wikileaks, asiel krijgt in dat land. De Britse krant The Guardian had dat gemeld op gezag van regeringsfunctionarissen in Ecuador. Maar president Correa twittert dat er nog geen besluit is genomen. Hij liet eerder weten dat er waarschijnlijk deze week nog een besluit valt over de asielaanvraag. Assange zit al een paar maanden in de ambassade van Ecuador in Londen waar hij politiek asiel aan vroeg. Hij wil daarmee voorkomen dat hij aan Zweden wordt uitgeleverd waar hij van verkrachting wordt beschuldigd. Ook de VS wil hem berechten voor het openbaar maken van vertrouwelijke diplomatieke documenten. De gemeente Weert, Venlo en Buren doen bij de politie aangifte van computerhacking. Hun netwerken werden vorige week lamgelegd door het Dorivel-virus. Andere instanties overwegen ook aangifte te doen. Het Dorivel-virus verspreidde zich vorige week razendsnel via e-mail. Dertig overheden en instellingen werden erdoor getroffen. De gemeente Weert heeft volgens een woordvoerder tienduizenden euro schade geleden.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 Vanwege het economische risico voor andere telers wordt de kever met zware bestrijdingsmiddelen uitgeroeid. Er is al begonnen met het ruimen van de kas. De ondernemer krijgt een kwart van de schade vergoed van staatssecretaris Bleker. De kever plant zich razendsnel voort. Hoe hij in de kas is gekomen is niet bekend. Hij komt oorspronkelijk uit het zuiden van de VS en Midden-Amerika en kan niet overleven in de Nederlandse winter. Waarschijnlijk is het beestje ook al bij een naastgelegen teler terechtgekomen. Het weer, vannacht is het droog, minimaal rond 15 graden. Overdag eerst zonnig en de temperatuur loopt op tot 25 graden in het noorden en 30 in het zuiden en oosten. Aan het eind van de middag en s'avonds volgen regen- en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal. Slapeloosheid in de nacht. Op radio 1. I can't get no sleep. <truimert> Dit is Insomnia. Met Sophie Rauw en Annelies Wezenberg. Goedenacht, welkom bij Insomnia op Radio WNL. Leuk dat u luistert. Mijn naam is Annelies Wezenberg. En ik ben Sofie Rauw. De komende twee uur staat slapeloosheid centraal in onze uitzending. Hierbij hebben we leuke slaapweetjes opgezocht en hebben we ook reportages gemaakt met een slaapkliniek. Daar zijn we langs geweest bij een deskundige die ons daar alles gaat vertellen over slapen. Maar we zijn ook de straat op geweest. En op straat hebben wij mensen gevraagd waar zij het liefst voor wakker blijven. En welke droom ze nooit meer zullen vergeten. Ja, in de afgelopen weken spraken we ook met mensen die s'nachts aan het werk zijn, zoals ik net al zei. Daar krijgen we te horen wat een ambulancebroeder en een wc-vrouw gemeen hebben. Dat uh, klinkt interessant. We hopen dat u komende twee uur wakker blijft. En natuurlijk dat u blijft luisteren naar Insomnia. Nu eerst een fijne plaat om de nacht meteen goed te beginnen. Hier is Lionel Richie met All Night Long.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 Vier dat blijft toch echt een heerlijke plaat waar je makkelijk wakker bij blijft, lijkt me zo? Ja, zeker. Toch is wakker blijven en ook slapen trouwens niet zo vanzelfsprekend voor iedereen. Er zijn eigenlijk best wel mensen die niet goed kunnen slapen. Ook al lijkt het gewoon alsof je s'avonds naar bed gaat, op je kussen gaat liggen en je ogen dicht doet. Nee, dat klopt. Er zijn eigenlijk best wel veel verschillende slaapstoornissen waar mensen aan kunnen lijden. Maar de meeste mensen die lijden aan insomnia, oftewel slapeloosheid, slapeloosheid. Aha. Helemaal goed. Deze mensen die liggen s'nachts urenlang wakker en die kunnen niet in slaap komen. Maar er zijn ook mensen die het andersom hebben. Die moeten juist wakker blijven, want die zijn s'nachts aan het werk. Ja. Heb jij eigenlijk wel eens moeite om uh, s'nachts wakker te blijven? Nou, s'nachts wakker blijven lukt me gek genoeg nog best wel goed. Ik heb eigenlijk meer dat ik overdag wat moeite heb met wakker blijven. Omdat ik dan mijn werk naar s'nachts heb verplaatst en dan is het allemaal een beetje uit zijn verband of zo. Dan denk ik overdag wel eens, oh, nou dat had ik anders moeten doen. Ja, dus jij bent eigenlijk echt wel een nachtdiertje. Ja, eigenlijk wel ja. Jij? Nou, op zich begin van de nacht tot een uurtje of twee, uurtje of drie. Dat vind ik altijd wel lekker, maar om een uurtje of vijf dan vallen de oogjes wel dicht en dan uh, wil ik wel graag gaan slapen. Ja, dat mag ook wel om vijf uur lijkt me zo. Toch, slaap is wel belangrijk natuurlijk. Um, maar wat doen we eigenlijk in onze slaap? Ik weet niet of dat voor iedereen bekend is, voor ons was het niet bekend. Dus Wij zijn gaan praten met dokter Hamburger in het Slotervaart ziekenhuis en hij heeft ons van alles verteld over slaap. Ik ben dokter Hans Hamburger, ik ben neuroloog. ik ben slaapdeskundige en ik ben hoofd van het Amsterdam Waakslaapcentrum hier in het Slotervaartziekenhuis. Slaap is belangrijk. Kunt, kunt u vertellen hoe belangrijk dat is? Slaap is ontzettend belangrijk. Als je niet goed slaapt, dan kan je overdag niet functioneren. Zo, zo belangrijk is het. En als je niet voldoende slaapt, dan kan je ook niet functioneren. Als mensen dus korte slaaptijd nemen, omdat ze te leuk uh, veel andere dingen te doen hebben ja dan is de slaaptijd te beperkt en overdag kun je dan niet goed functioneren en dat betekent dus dat er fouten gemaakt worden want waarom heb je slaap nodig? Heeft dat met uitrusten te maken? Ja, als de hersenen geen slaap krijgen dan uh, kunnen ze niet functioneren, Eigenlijk zo simpel is het en als, als je te lang wakker bent dan zie je al dat uh, doorbloedingsstoornissen ontstaan van de frontale hè, dus de voorste delen van de hersenen en moet slapen per se nachts? nee dat hoeft niet per se er zijn uh, mensen die in een bepaalde ploegendiensten werken. of mensen, bijvoorbeeld, astronauten of zo. die hebben een bepaald regime. En die moeten wel zorgen dat ze voldoende slaap hebben. Maar dat hoeft niet per se nachts want in de ruimte is er geen nacht. Als je er maar voor zorgt dat als je slaapt, dat het donker is. Ook van tevoren. Dus als je nachtdiensten hebt gehad, dan moet je ervoor zorgen. dat je bijvoorbeeld een zonnebril opzet. als je naar huis rijdt. En dat je dan niet in het felle. Licht in de zon zitten kijken, want dan kan je niet meer slapen natuurlijk. En dan moet je ervoor zorgen dat je een oogkapje op hebt of dat de kamer donker genoeg is, zodat je ook de uren na je nachtdienst overdag kan slapen. Dus je kan je slaapritme zetten op wanneer je wil? Nee, je hebt een uh, klok in je hersenen, de, de biologische klok, circadiane klok nee, heet dat met een mooi woord, die staat afgesteld op iets meer dan 24 uur. En uh, die klok die wordt gesynchroniseerd elke dag door het ochtendlicht. En die heeft een bepaald ritme. En die bepaalt dus wanneer je het liefst gaat slapen en wanneer je het liefst wakker bent. En wat nou bepaalt hoe die klok werkt, dat is je gedrag. Dat is dus uh, bijvoorbeeld hoeveel je gedaan hebt. Want hoe langer je wakker bent, hoe meer slaap je nodig hebt. Dus als je helemaal niks doet, hoef je ook niet zoveel te slapen. PDA's, uh, uh, iPhones, zeg maar, uh, dat soort dingen. Tablets, computers, al het licht wat eruit komt zorgt er ook voor dat je wakker blijft. Dus mensen die s'avonds werken en alsmaar door blijven gaan met hun computer... die hebben vaak ook moeite met het slapen daarna... omdat ze op waakstand staan en daarna niet meer kunnen slapen. Zijn er zijn ook mensen die altijd s'nachts werken. Is dat voor iedereen weggelegd? Nee, er zijn mensen met zo'n verschoven circadiane klok die makkelijker s'avonds en s'nachts werken dan overdag... want die hebben een soort chronische jetlag. Dus die die kiezen al vaak zelf voor een werk zeg maar, in de horeca, in de muziek. Maar er zijn ook mensen die dat moeten doen en dat moeilijk vinden... omdat ze eigenlijk dan op dat moment willen slapen. Dat zijn de meeste mensen. Je klok bepaalt eigenlijk ook welk wat, wat moment van de dag je het beste functioneert. En Zijn er dan goede manieren om wakker te blijven als je echt iets belangrijks moet doen? Ja, voldoende slapen s'nachts. Dat is de enige oplossing? Dat is de beste oplossing. En euh, wakker blijven kan je ook een klein beetje rekken met wat koffie. Dat helpt ook wel eens. Goede koffie, zeg maar. Maar dat werkt lang door. Dus als je s'avonds wil wakker blijven... en je gaat dan koffie drinken, dan kan je dus daarna niet meer slapen. En er zijn een heleboel mensen die euh, pilletjes slikken om wakker te blijven. Bijvoorbeeld als ze naar een dansfeest gaan, dan gaan ze ecstasy slikken. Dat is natuurlijk helemaal verkeerd. Want dan ontregel je je zodanig systeem dat je daar heel ziek van kan worden. Dat klinkt nogal suf, hè? Op tijd naar bed. Dat willen de meeste mensen helemaal niet, nee. Met name jonge mensen, die vinden slapen een beetje zonde voor hun tijd. Maar die lopen er op een gegeven moment, als ze daar dus klachten van krijgen, dan lopen ze daar tegenaan dat ze niet meer goed kunnen functioneren. En dan moet je ze dit uitleggen. En dan, over het algemeen, accepteren mensen dat dan wel. voor de mensen die nu nog naar de radio luisteren, tussen twee en vier... Ik hoop dat die dat doen omdat ze wakker willen blijven, omdat ze moeten werken. Dus die uh, wens ik veel sterkte, want dat zijn de zware uurtjes. Ja, de zware uurtjes. Dan moeten wij vandaag maar eens even extra goed ons best doen... om u wakker te houden tijdens deze zware uurtjes. Wist je trouwens dat een gemiddelde mens... een derde van zijn leven in bed doorbrengt? Zo lang? een derde? Ja. Wauw. Ja, Zo. dat klinkt heel lang, maar dat valt eigenlijk best wel mee. Als je bedenkt dat een normale dag heeft 24 uur... nou ja, gemiddelde mens slaapt 8 uur... Ja. dan zit je eigenlijk al op een derde. ja. En dan zijn er dus nog heel veel mensen die slapeloosheid hebben. Dus dat betekent dat er ook gewoon een hele grote groep mensen is die heel lang slaapt. Ja, dat klopt. En als je het op gaat tellen, dan klinkt het al helemaal absurd lang. Dat is namelijk 25 jaar in een gemiddeld mensenleven. Zo. Nou, ja. Daar heb ik nog niet eens bereikt. Nee. Stel je voor dat ik dit allemaal geslapen had? Als je dat tot nu toe allemaal geslapen had, dan uh, was je weinig wakker geweest. Goed, tijd voor een toepasselijke plaat. Hier komt Insomnia van Piet, Villy en Perquisit. Mm. Mm. Funny, no speed, funny Walking around in my clothes, they be bumming Haven't been able to wash my clothes in weeks It's ragged, it's buggy When I speak, I start to dribble Start to giggle at the funniest times My focus is only on my rhymes Rhymes, rhymes And uh, oh, oh, oh yeah. Gotta meet him with the new label. Gotta send them the impression that I'm emotionally stable. Yet I haven't been able to stay focused. Cause everything around me seems to be focused. I, I guess I'm high or something. Or maybe something in my pie. Or something. I haven't felt this way since back in the day. When they used to smoke herb. But what can I say? I'm caught by this insomnia. of the day-to-day. -to -day. Day -to -day. It's me, the MC, but I'm also the MC of the night, right? I'm grumpy and I'm jumpy and my eyes is dilated. The fifth day in a row without some sleep is getting dated. I can't remember whenever I ever felt awake. I'm getting old, illusion, oh, it'd be my current mind state. Catcher in the ride. be catching my eye. I would think I'll read until my eyes bleed. Never ever sleep in this position while I keep waiting on a sweet intermission. Now how am I to go and get by? I want to sleep in... Yeah, I try, I half asleep, yeah, half awake I wonder how much longer it will take before I go and break I'm am caught by this instant beyond In my own world and I spray. I'm caught by this insomnia and in the worst way. My eyes is red, I feel that and I haven't slept in days. I tell my bitch about it and they all oh, just seem amazed. I'm going crazy. Tonight I'ma hit the bottle of wine and hit my freaking bed. 'Cause man my day is bad. Do freaking precious for this, so I'ma till the night and call my freaking best. Een beetje een rare plaat, maar hij blijft toch wel heel erg relaxed. Zou Piet Filly deze geschreven hebben tijdens zijn eigen slapeloosheid, denk je? Ja, ik weet het niet. Toch lijkt de slapeloosheid me voor artiesten altijd wel een soort van... Uh, ja, intuïtieve, weet je wel, inspiratie of zo. Of inspiratie moment in ieder ja, geval. Ja, eigenlijk misschien zelfs wel een goed moment. En uh, mijn naamgenoot, Annelies uit België... Die heeft ook last van slapeloosheid. Maar zij heeft dit gebruikt om er een boek over te schrijven. En in dit boek beschreef ze de belevenissen van mensen... die een daadwerkelijke slaapstoornis hebben. En uh, Sofie, jij belde haar op. En je vroeg haar om een stukje voor te lezen uit het boek Slaap. Mijn nachten waren langer dan mijn dagen, want s nachts was ik alleen. Ik keek naar Remco, die snurkte aan mijn zij. Hij was de reden voor mijn laatste evenwicht... maar hij kon slapen en dat maakte alle verschil... Hij gleed van de warme binnenkant van mijn buik rechtstreeks naar Dromeland, een plaats die ik mij steeds vager herinnerde. Tijdens de eerste weken van mijn insomnie had ik talloze dokters en vrienden om advies gevraagd. Ik volgde hun raad nauwkeurig op. Joggen voor het slapen gaan, warme melk met honing, ademhalingsoefeningen, een alprazolam, vijf alprazolams, een jointje, een fles wijn, stapels boeken. Maar s'nachts voelde ik hoe mijn lichaam mij treiterde en mijn zenuwen zich opspanden. Mijn geest kreeg een helderheid die hij overdag zelden had. Annelies Verbeke, bedankt. Dit was een stuk uit jouw roman Slaap. Ja, ik heb uh, Slaap eigenlijk al tien jaar geleden geschreven. En uh, het is het verhaal over uh, Maya en Benoit. Maya, een jonge vrouw, Benoit, een man van vooral in de vijftig... die eigenlijk op zich niks met elkaar te maken hebben... Behalve het feit dat ze beiden niet kunnen slapen. Die slapeloosheid vormt het thema in jouw boek. Waarom speciaal slapeloosheid? Ik ben eigenlijk zelf wel geschrokken door het schrijven van dat boek... Uh, hoe dat thema aansloeg. Want ik denk dat ja, een deel van het succes van dat boek... ook wel daarmee te maken heeft... Uh, ja, ik, het is heel vaak vertaald en, en daardoor ben ik uh, overal op de wereld ook slapelozen tegengekomen. Overal kwamen mensen mij vertellen dat ze zelf aan slapeloosheid leden en <laughs> het is blijkbaar wel een actueel thema. Oh echt? Dus mensen zagen jou echt als deskundige op het gebied van slapeloosheid? Het is ook één keer gebeurd dat ik ergens in een, in een Nederlands dorp uh, in een bibliotheek een lezing moest geven... En ja, de drie mensen op de eerste rij die waren na de pauze verdwenen. Ik vond dat een beetje alarmerend. Maar blijkbaar hadden die dan tegen de bibliothecaris gezegd dat zij dachten dat ik uh, ja, een soort therapeute was die hun kon helpen bij hun slaapprobleem. <lacht> <lacht> en uh, ja, dat was dus niet het geval. En dan waren zij teleurgesteld weggegaan. <lacht> um, en ik heb ook wel van meerdere mensen gehoord dat ze ja, door het boek een tijdje niet konden slapen. Dat vond ik eigenlijk ook wel een bijzonder effect dat ik niet uh, op voorhand had beoogd. Oké. Okay. Heeft het boek dan veel inzicht dat slaperig maakt? Of ben jij een soort van slaperige input? Natuurlijk krijg ik ook heel vaak de vraag... Uh, of ik zelf aan slapeloosheid leid. Ja. Uh, maar eigenlijk is dat de laatste tijd zo nieuw. Hoewel ik ja, altijd, denk ik, wel nu en dan... Een, uh, ja, een periode zal hebben dat ik heel weinig slaap. Maar ik heb me daar min of meer bij neergelegd... dat dat dan gewoon zo is... Uh, en, uh, want uh, dat is dan vaak uh, iets dat slapeloosheid ook in stand houdt, denk ik, als je uh, je begint zorgen te maken over de slapeloosheid, ja. uh, dan wordt slapen gewoon ook uh, ja, iets waar, waar veel stress bij te pas komt en dat is natuurlijk dan net wat je uit je slaap haalt. En is slapeloosheid eigenlijk altijd negatief? Ik heb, ik heb ook wel soms uh, goede uh, ervaringen gehad met slapeloosheid, moet ik zeggen. Bijvoorbeeld, uh, er gebeurt ook wel iets met, met de kleuren als je heel lang wakker blijft. Okay. Uh, de kleuren worden heviger. En uh, ja, ik weet niet, ja, je zit in een soort van, van roes ook wel. Hè. Yeah. Maar ja, ik ken ook wel natuurlijk uh, minder prettige gevolgen van slapeloosheid. Uh, waarbij dat je echt lange periodes moe loopt en nooit is... Het gevoel hebt dat je die slaap inhaalt en uh, ja, dan gaat alles gewoon veel moeizamer en dan ben je ook prikkelbaarder en zo. En, en bij, bij zeer ernstige slapeloosheid kun je daar dus wel aan, aan sterven. Hè. De, ja. Dat is wel gebeurd, dat mensen ja, gewoon niet meer in slaap geraken en, uh, en uiteindelijk daardoor overlijden. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, ja. maar dat is wel heel zeldzaam eigenlijk dat het zo ver gaat. Kun je vertellen waarom het thema jou intrigeert of waarom jij slaap en de nacht interessant vindt? Ja, ik vind ik vind de nacht ook wel iets, uh, iets heel prettig om beter te leren kennen. Ja. Uh, het is ja, enerzijds zo de plaats van van wilde dingen en en uitgaan en drukte en uh, dansen. Maar uh, ja, anderzijds zijn er ook heel veel zo serene activiteiten die s'nachts doorgaan door vind ik. Is het als kunstenaar-schrijver ook soms een moment van inspiratie? Het gebeurt zeker wel dat uh, ideeën voor een boek s'nachts blijven doorwerken. En ik heb uh, altijd een, een klein schriftje op mijn uh, nachttafel liggen, In ja. die gevallen. Het gebeurt vrij zelden dat ik echt aan het scherm ga zitten s'nachts, omdat ik dan, ja, dan ben ik uren, uh, uren bezig. En ja, ik probeer toch wel min of meer uh, oh ja, nadien, mijn nachtrust okay. te respecteren. Oké, okay, dat was Annelies Verbeken over haar roman Slaap. Een aantal jaar geleden verschenen en werd toen beschouwd... als een van de beste debuutromans van dat jaar. En daarnaast heeft zij bijna een boek uit. In oktober komt het uit voor onderstellingen. Dus mocht je jou geïnteresseerd zijn, ga, er, ga het halen. Ik uh, ga meteen naar de biep. Mooi. Helemaal goed. Wist jij trouwens dat je uh, 90% van je dromen vergeet... op het moment dat je, dat je weer wakker wordt? Ja, nou ik. Ik kan me eigenlijk niet zo vaak een droom herinneren. Het schijnt dan dat je ook op je bed moet gaan zitten en zo. En uh, dat je het dan even kan onthouden, maar dat weet ik verder niet. Onthoud oh. jij veel dromen? Nou, ik onthoud er eigenlijk best veel. Ik heb ook het idee dat ik heel veel droom. En ik onthoud er ook veel, maar dat zijn eigenlijk vooral de hele rare dromen die dan blijven hangen. Die ik eigenlijk niet wil onthouden, maar die dan wel door mijn hoofd blijven spoken. <lacht> Wat is eigenlijk de gekste droom die jij ooit hebt gehad? Uh, ja, ik heb als kind droomde ik wel eens. Nou, eigenlijk heel vaak dat ik met mijn oma door, door mijn eigen straat liep. Ja. En dan was er een reus. Die zat dan op uh, de dakkapel van een ander huis. Een reus. En, een reus, ja, ja, ja. ja. <laughs> en die zat dan kussens te gooien op mijn oma. En dat vond ik altijd heel erg. En elke ochtend als ik wakker werd, dacht ik... oh nee, niet mijn oma. En dan, nou ja, dat deed ik eigenlijk niks. Maar dan was ik wel altijd heel erg onder de indruk van die droom. Maar het wa waren kussens van, van steen? Of gewoon echt liever schat zachte kussens? Ja, gewoon, nou, wel grote kussens. Ze raakten wel mijn oma. <laughs> maar... Nou ja, goed, het was verder net geen angstaanjagende nachtmerrie of zo. Maar wel een opvallende droom. Ja. Uh, deze vraag over opvallende dromen hebben we ook gevraagd aan een aantal mensen. die tussen twee en vier s'nachts afgelopen week in de stad te vinden waren. En dit was wat eruit kwam. Ik heb wel af en toe zo'n droom dat je echt zo naakt over uh, straat loopt, <laughs> Dat je echt denkt: wat de fuck? Ik hey, droom wekelijks. Wat de laatste droom was, wat, wat was het zo? Nou ja, dat is niet voor, voor radio vatbaar, denk ik. Nee. Dat ik ineens helemaal naakt ben en dan ga ik zoeken naar mijn kleren en dat is heel eng. Dus dat is eigenlijk niet zo leuk. <lacht> maar komt dat voor het uit dat dat een keer gebeurd is, denk je? Of uh, zijn dat gewoon hersenspinsels? Dat zijn hersenspinsels, ik denk niet dat dat ooit gebeurd is. Ik droomde laatst dat ik op een paard zat en in een sloot viel. Maar waarom die bij zich bleef, weet ik niet. Het was een beetje een enge droom ook. Een beetje zoals een nachtmerrie. Nee, ik heb wel eens dat ik ochtends wakker word en dat ik denk dat was wel een rare droom. Maar ik denk niet dat ik echt heel lang stil bij blijf staan. Dat ik denk van, nou ja, dat, uh, dat was het of iets in die richting. Ik slaap altijd wel altijd. Ja, <laughs> echt. En heb je ook wel eens gehad dat je s'nachts wakker probeerde te blijven? Dat je eigenlijk heel erg moe was? En dat je misschien op een beetje een gekke plek in slaap bent gevallen? Ik ben een keer tussen twee bedden in, in slaap gevallen. Uh, dat moet wel wat zijn. In een tentje bij te veel, veel Kerels, op een festival. Prikkelborsjes of zo, ja. <lacht> ja. ik ben een keer bij Sensation White in de tribune in slaap gevallen. Tussen al die herrie? Tussen al die herrie. Ik was eerst een beetje aan het knikkenbollen in de tribune. En toen heb ik gewoon mijn hoofd naar beneden gegooid eh, totdat ik niet meer aan het knikkenbollen was. En toen ben ik in slaap gevallen totdat een vriendin van mij mij wakker maakte. Ja. Langs de Amstel. Dat je dus alles goed voorbereid had. Je eitjes gemaakt, gebakken en allemaal troep. En zes bolletjes voor je neus had en een bord op je schoot had. Weet je, en dat je een hap wou maken. Weet je wel, en dat je in slaap viel. Ja, dat weet ik niet meer. Ik was gewoon in slaap gevallen toen werd ik wakker. En toen, hé, uh, hey, ik ben langs de Amstel. Dat je dan drie uur later wakker werd. Om half zeven ochtends. In een lift stond hij stil. Ging ook niet meer omhoog en naar beneden. Dat de ei op de bank lag, weet je wel. Bij je ouders die op vakantie waren. En dat je dacht van, nee toch. <laughs> Mooie verhalen zijn dit. Het bruggetje tussen dromen en het volgende nummer hoeft eigenlijk bijna niet meer te worden uitgelegd. Het is een lekker nummer en laten we hopen dat er iets van waarheid in zit. Of voor de jongen die net vertelde dat hij in zijn dromen altijd naakt over het plein rent, misschien toch liever niet. Hier is Gabrielle met Dreams Come True. They can come true. a step closer you know that I want you I can tell by your eyes that you want me to just a question of time I knew we'd be together and that you'd be mine I want you it forever do you hear what I say gotta say how I feel I can't believe it but I know that you're real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 to have you. My holds in the meantime. Now you're by my side and I feel so good. The hammer. You know you got to be strong. I'm not making plans for tomorrow. Let's live for tonight. You yeah, baby, so hold me so tight. Put your arms around me. You made me feel so safe. And you whisper in my ear that you hear. Ja, dreams can come true. Dromen kunnen waarheid worden. Iemand met een droomberoep hebben we aan de telefoon. Dat is beveiliger Ozan van i4Security. Goedendag, Ozan. Goeien nacht. Hoi. Kan je Hi. vertellen wat je aan het doen bent, nog midden in de uh, nacht? Ik uh, ben momenteel ook aan het werk. Ja. Uh, ja, we rijden uh, heel de nacht door. Uh, we rijden langs panden, bedrijven. Ja. En wat, wat uh, doe je dan? We controleren of alles in orde is. Uh, de eerste ronde, wat we dan doen, uh, is brand- en sluitronde. We kijken of alles uh, dicht staat, computers uitstaan, de deuren goed op slot zitten. En uh, vervolgens, uh, uh, tijdens onze tweede ronde, dan uh, kijken we of alles van in orde is. Ja. En dat doen we gewoon heel de nacht door. Oké, okay. lijkt me best wel spannend. Ja, af en toe uh, heb je wel wat bijzonderheden en dan, uh, dan uh, maak je wel eens wat mee. Kan je een voorbeeld geven wat voor dingen je meemaakt of wat je vanavond hebt meegemaakt misschien? Je, ja, vandaag uh, wat ik heb meegemaakt is een uh, alarmmelding, uh, een uh, inbraakmelding. Uh, maar ja was loos alarm. Maar toch uh, geef wel extra spanning aan wanneer je een melding krijgt. Ja. Yeah. Dan heb je wel zoiets van uh, wat kan er zijn. Maar meestal is het loos. Dus dan uh, ga je eigenlijk een beetje voor niks. Oké. Okay. Okay. En uh, ga je dan eigenlijk naar de bekende locaties? Of uh, is dat helemaal geheim waar je dan precies langs rijdt? Uh, nou ja, ik heb uh, niks van mijn bedrijfsleider gehoord dat ik uh, niks mag uh, zeggen. Dus ja, uh, ik ga naar de macro. Naar de hotels, twee hotels. Ja. Yeah. En een bejaardhuis en uh, twee kleine bedrijven om gewoon een externe controle te doen. Oké, okay, en een, een bejaardhuis, dat, dat klinkt niet heel erg spannend, maar bijvoorbeeld een hotel, daar kan wel wat gebeuren. Wat is het ja, heftigste dan, uh, wat je ooit hebt meegemaakt? Ja, er, uh, in de weekend hè, dronken gasten die uh, overnachten in hotels, ja. die uh, willen meestal dan geen taxi uh, betalen en dan uh, staan ze daar te discussiëren met de taxichauffeur en dan moeten wij uh, gaan ingrijpen en dan, uh, ja, dan moeten wij de gast geruststellen en de taxi tevreden houden. Maar ja, hoe we dat doen, ja, dat is de hang van de situatie Ja. En hoe werkt dat dan? Dan belt iemand je gewoon op en die zegt, hey, hier staat een dronken gast. Of is het echt een... Uh... Uh, wij hebben continu contact met, uh, met het personeel van de uh, van bedrijven waar we komen, van hotels. Ja. Uh, bij een bijzonder... Als er iets gebeurt, dan worden we al gelijk gebeld. En dan uh, is onze eerste taak zo direct naartoe te gaan. Okay. En dan komen we wanneer we er uh, zijn, dan kijken we eens wat de situatie is, hoe we het kunnen afhandelen. En als we zien dat het uh, niet aan ons ligt, ja, dan uh, bellen we de politie erbij en dan mogen we het verder oplossen. Oké. Okay. En maakt het, is het s'nachts is anders om dit werk te doen dan overdag? Of? Uh, wat? Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, mobiele surveillance heeft echt heel veel voordelen. Uh, je hebt niemand uh, aan je hoofd die je hele tijd zegt van wat ben je aan het doen? En je bent gewoon echt eenmaal alleen. Ja. Uh, ja, er zijn ook wel nadelen. Maar ja, momenteel heb ik het zelf niet. Nee. Voor mij is het echt alleen, alleen voordelen van de nachtdienst. Uh, ja, ik kan uh, pauzeren wanneer ik wil. Okay. Die gelegenheid heb ik. En uh, je bent continu bezig, tijd gaat snel. Ja, het klinkt. Dus, uh, het klinkt als een goed vrij beroep in ieder geval. Ja, het is een uh, relaxe werk. Uh, je, ja. Toch dat Nou, dat is helemaal een pluspunt, natuurlijk. Oké, nou hartstikke bedankt voor je toelichting. En hoe lang moet je nog werken? Ik ben er tot kwart over zeven, dus... Wauw. Nou, succes. Ja, dankjewel. Werk ze. Oké, dankjewel. Dat was Ozon van Eye for Security. Duidelijke man met oog voor beveiliging. En in de stad kwamen we een ander soort beveiliger tegen. Het lijkt er een beetje op, maar dan is het net wat anders. Het is een grote gespierde man... Met een vriendelijke uitsprading. En zo klinkt hij. Het is vijf uur, entree. Ik zal vanavond zal ik er iets, iets soepeler over doen. Het is niet zo druk binnen, namelijk. hoe druk, hè? Ja. Het is gezellig druk. Uh, nou ja, ik ben gast hier, om zo maar te zeggen. Dat doe ik vier avonden in de week. Van uh, negen uur s'avonds tot uh, drie, vier uur s'nachts, een beetje. En hoe bereid je je voor op zo'n avondwerk? Ik uh, word altijd vroeg wakker. Dan ga ik sporten. En dan ga ik meestal rond een, een uurtje of vijf, zes, ga ik nog heel even liggen. Eén of twee uurtjes. En dan ga ik aan het werk. Dat is het. En hoe zorg je er nou voor als je s'nachts aan het werk bent dat je niet in slaap valt tijdens het werk? Genoeg rechtdoel en koffie. <lacht> dat is het enige. Kijk, normaal gesproken ben je altijd natuurlijk druk bezig. Dus dan heb je het helemaal niet in de gaten. Dus dan blijf ik wel wakker. Sowieso. En je raakt eraan gewend. Ik doe het al tien jaar. Dus op een paar minuten raak je er wel gewend, hoor. Is... Dus je bent een beetje een nachtdier geworden na al die jaren. Ik zal nooit 100% een nachtdier worden. Nee, door de week ben ik gewoon overdag met dingen aan het doen. Dus dat... Uh... Maar ja, je raakt er wel aan gewend. Ja, absoluut. En merk je dat? Dat je, dat je ritme helemaal verandert? Ja, absoluut. Je merkt het zeker. Lichamelijk en geestelijk. Je wordt sneller ouder. Dat is ook zo. Het nachtleven doet je geen goed, wat dat betreft. Het is ook ouder in, uh, in mijn lijf, om het zo maar te zeggen. Ja. ja, zeker. Ja, absoluut. Dat heb ik wel gemerkt de afgelopen tien jaar. Ja. En wat is de charme van het s'nachts werken? Ik vind er eerlijk gezegd weinig charme meer aan hoor, tegenwoordig. Ik vind het zit niet echt charme meer, nee, zeker niet. De lol is er een beetje af en uit. En er komt ook door alle regentjes en wetjes. En, en... De mensen worden steeds minder leuk, waarschijnlijk door de crisis. Iedereen heeft een steeds korter lonje. Dus uh, nee, ik, uh, het is niet meer zo gezellig als vroeger. Dus, en dat komt ook door het vele drank- en drugsgebruik denk ik, tegenwoordig. Het was vroeger anders. Ja, maar hoe was het vroeger dan, een avond? Iedereen dronk natuurlijk, dat is horeca, maar er werd veel minder drugs gebruikt. Dame, goedenavond. Hoi, kom maar binnen, even een jas op hangen. veel plezier. Nee, het wordt er niet gezelliger op. De verdiensten worden ook steeds minder, steeds slechter. Dus je moet je keuze gaan maken. Is dat het risico en het nachtwerk, is dat het nog waard? Voor hetgene wat je anders overdag zou kunnen doen. En ik denk steeds meer in dubio om overdag toch maar weer wat te gaan doen hoor. Wat vind je omgeving ervan dat je s'nachts aan het werk bent? Ja, ik heb uh, een vriendin thuis die heeft toevallig komt die ook op de horeca. Dus ja, dan kan je op elkaar inspelen. Zij is nu wel gestopt met de horeca, dus nu is het wel zo dat zij de weekenden alleen thuis zit, Om het zo maar te zeggen. Ja, dat wordt wel steeds moeilijker. Hi, hey Goedenavond. Hi, what are you doing? Uh, from Italy. Ja, yeah, very good. But it's not possible to come inside. So, no, no, only regular customers. Ah, oh, okay. Ja, heb een nice evening. See you. Bye bye. Maar je staat al tien jaar aan de deur. Wat is nou het spannendst of een hele gekke gebeurtenis die je in die tijd hebt meegemaakt? Heb je even de tijd? <laughs> nou, een heleboel dingen. Ik kan er een boek over schrijven. Ja, absoluut. Steekpartijen, schietpartijen, dat soort dingen. Massale vechtpartijen. Mensen die, uh, wijze van spreken, onderling ruzie gehad hebben. En, en met al bloedend en alles weet ik het allemaal naar buiten komen. Ja, dat soort dingen maak je allemaal mee. En wat doe je dan? Want je bent een grote sterke man. Spring je er dan tussen? Of, uh... Dat is mijn werk. Als je dat niet doet, dan moet je wat anders gaan doen. Met alle respect, maar degenen die, die niet inspringen niet ingrijpen... die moeten lekker wat anders gaan doen. Dus, want daar sta je uiteindelijk wel voor. Je staat voor de veiligheid van de mensen. Dus ja, dat is het risico van het vak. En, en de leuke dingen? Of celebrities? Ja, met celebrities wel. Ja. In al die jaren is het toch wel gezellig. Ook wel wat high society feestjes meegemaakt en dat soort dingen. Ik werk, ben ook werkzaam op het strand. Dat is ook gezellig. Er kom ook heel veel leuke mensen. Gerard Joling, Gordon. Uh, de mensen van, van alles op zeg maar, en dat soort dingen... Uh, de crew van Novo Zembla is hier heel vaak geweest. Ook, ook de mensen die erin gespeeld hebben. Ja, zo kan ik er nog wel honderd op noemen, denk ik. Nee, nou, ook met, met, met gekke dingen wat je meemaakt. Je maakt zoveel dingen mee. Dat, de helft ben ik al lang alweer vergeten, ook, want ja, dat gaat er hierin en daar weer uit. Maar, uh, ja, in principe uh, genoeg. Ik nogmaals, ik kan er echt een boek over schrijven. Ja. En doen mensen ook wel eens rare dingen om je om te kopen? Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Dat is bijna elke avond wel. Dat, uh, ja, omkopen gebeurt veel natuurlijk, die willen graag naar binnen en dan probeer je ze toch geld uit te bieden. Dat doe ik niet aan mij, hou ik niet van. En uh, ja, met de dames, ja, gebeurt wel eens natuurlijk, hè, dat ze aanbieden van nou, wat ga je doen zometeen, of ga je nog ergens naartoe, dat is de standaard vragen. Heren, goedenavond. Uh, yeah, Hi, uh, uh, it's a good night in here. Very good night, only regular customers. So, regular customers. Ja, zo voor jou is het niet mogelijk. Sorry, not, You know, except other people willing to pay no, money no, in the, your the, the, that is, It's too busy for that. Hoe lang moet je nog? Tot vier. Valt mij. Want het is vanavond een lange avond. Het is erg rustig. Ik vind sowieso dat erg rustig is in de stad. Komt echt door de vakantie, denk ik. Ja. Afgelopen week is het verschrikkelijk rustig. Ja. Maar je moet nog een paar uurtjes. Hoe ga je die laatste uurtjes volhouden? Met dit soort dingen. Zo, af en toe een beetje praten met mijn collega. Ik denk dat ik er zometeen even Red Bull in ga en dan uh, ga ik het wel weer redden. Werk ze nog. Dank je wel, fijne avond. Ja, ah, Leuke uitsmijter. Heb jij uh, eigenlijk ambities ooit zoiets een beroep te doen? Uitsmijter of uh, oh. gastvrouw? Nou, doorbitch, ja, dat lijkt mij wel wat hoor. <laughs> ik denk dat ik dat ook best wel goed zou kunnen. Een beetje kijken wie ik wel en niet leuk vind en uh, wie ik wel niet uh, toe wil laten. Ja, dat lijkt me eigenlijk misschien ook wel wat. Ja, alleen die werktijden, het is toch s'nachts op straat staan. Dus uh, ik denk er nog even over na. Goed, we hebben in ieder geval een heel mooi liedje klaarstaan. We kennen haar allemaal van I Follow Rivers. Zweedse zangeres, We hebben toen op een gegeven moment een dancehit van gemaakt. Ja, yep, die kennen we allemaal, denk ik. Ja, maar wij hebben haar uh, even doorgelicht. En toen kwamen we er ook achter dat zij eigenlijk hele mooie liedjes kan maken. Waaronder deze. Watch back so I make sure You're right behind me as before Yesterday, the night before tomorrow Try my eyes so you won't know Drama my eyes so I won't show Dat ze eigenlijk ook wel mooie liedjes kon maken, dat bedoelde ik natuurlijk niet. Want ik vind het echt het mooiste liedje van onze hele uitzending. Ja, je zou toch willen dat je zo mooi kon zingen Inderdaad. als deze dame? Ja, mijn oprechte excuses. Nog een wist je dat datje. Ja. Wist je dat blinde mensen kunnen zien in hun droom? Althans, zich iets kunnen voorstellen van dingen. Dat ze echt beelden zien terwijl ze slapen, terwijl ja. ze dat overdag niet zien? Inderdaad. Nee, dat wist ik niet. Ik wist wel dat niet iedereen in kleur droomt. Oh. Ja, er zijn ook mensen die in een zwart-wit dromen. En dat zijn zo'n 14 van de mensen die dus niet in kleur dromen in zwart-wit. Weet je eigenlijk of jij in kleur of in zwart-wit droomt? Echt geen idee. Ik zou het niet eens terug kunnen halen of zo. Nee, ik heb daar ook niet zo'n heel erg een, een voorstelling van. Maar waarschijnlijk dromen wij wel in kleur. Want de meeste mensen onder de 25 dromen wel in kleur. En de meeste oudere mensen, daar dromen er wat meer van in zwart-wit. Oké. Okay. En dat, ja, dat zou misschien wel kunnen komen door de zwart-wit televisie die we vroeger hadden. Oh, ja. Waar we toch veel beelden zien en... Uh, ja, Als dat zo zou zijn, dan zou dat dus langzaam uit gaan sterven. En dan zou iedereen straks in, uh, in kleur dromen. Ja, dus dat je toch beelden koppelt. Hm, interessant wel. Ja, en het is ook zo dat je in je dromen alleen maar bekende mensen ziet. Dat heb ik me wel eens afgevraagd. Of je over onbekenden kan dromen, inderdaad. Ja, want je hebt heel vaak een droom dat je ergens loopt en dan zie je honderd verschillende gezichten. En dat die ja. ken je eigenlijk allemaal niet. Maar ja, ze hebben dat onderzocht en het blijkt dat je dus geen mensen kunt verzinnen. Jouw hersenen zijn niet in staat om zelf een hoofd te creëren. Dus dit zijn mensen die je toch ergens ooit hebt gezien. En dat kan misschien zijn tijdens het winkelen of tijdens het uitgaan. En zo heeft je, je hersenen, die hebben eigenlijk honderdduizenden gezichten in een soort van harde schijf opgeslagen. Die je dan tijdens je dromen gebruikt. Grappig. Dus het zou eigenlijk ook zomaar kunnen zijn dat je iemand ziet... dat je er dan een keer over droomt... en dat je hem dan de volgende keer wel herkent. Ja. Althans, met ons steenkolen, slaap, ja. deskundigheid... kunnen we dat misschien... Uh... Ik, ik, denk, uh, ik denk dat het lastig wordt. Ja. Nou goed, in, uh, wij zijn ook op zoek geweest naar um, deskundigen... op het gebied van slaap. Waar we hebben net al dokter Hamburger hebben gehoord. We hebben ook gekeken naar de patiënten van dokter Hamburger... Zij gaan namelijk naar een slaapkliniek. Ze hebben een probleem en daar laten ze zich onderzoeken. Zo dus dan krijgen ze allemaal elektroden opgeplakt. En enkele uren later gaan ze slapen. Dan wordt er een analyse gedaan, zoals we net gehoord hebben. En de volgende dag hopen ze te horen wat er met hen aan de hand is. Oh. We krijgen daar even een beeld van. Ja. Met wat patiënten die uitleggen wat er allemaal met hen aan de hand is. Volgens mij krijgen ze nu te horen. Ik heb last van inslapen, oftewel dat ik niet inslaap. En ik heb uh, er last van dat ik heel erg veel wakker word. Uh, Goede nacht is ongeveer 8 tot 10 keer, slechte nacht is 30 keer of meer. Nou, ik ben eigenlijk uh, al een hele lange periode, word ik heel vaak uh, s'nachts wakker. En uh, het betekent gewoon dat je ja, dan overdag eigenlijk te moe bent om uh, dingen te doen. Dus uh, toen ben ik uiteindelijk wel naar de huisarts gegaan met die klacht. En ik kreeg op een gegeven moment ook last van eenvigstoornissen en uh, ja, wat krampen op mijn borst. En dan dacht ik nou het wordt nu wel tijd om, uh, om eens iemand te laten kijken. Mensen komen naar ons toe met klachten over hun slaap. Vervolgens uh, doen we een analyse van de slaap. Dat doen we meestal s'nachts in het ziekenhuis. Dus een nacht komen slapen om te kijken wat het probleem is. En dan geven we patiënten advies. Dan heb ik een diepe zucht en dan heb ik het ineens weer heel erg warm. En dan uh, word ik wakker. En dan sta ik op en dan ga ik weer naar bed. En dan uh, val ik weer in slaap. En dan, soms tien minuten later of vijf minuten later word ik weer wakker. Ja, er zijn uh, eigenlijk uh, grofweg vijf verschillende uh, soorten slaapstoornissen. Als eerste uh, de grootste groep met slapeloosheid. Insomnia noemen we dat met een mooi woord. Dan is er een groep van mensen die hebben telkens een... Uh, Zo'n jet lag. Hè? Dan is er een groep van mensen met uh, slaapademhalingsstoornissen. Die snurken en die stoppen met ademen. Dan zijn er mensen die rare dingen doen in de slaap. Dat noemen we parasomnia. En dan zijn er mensen met rusteloze benen. Vraag je allerlei dingen af: is het stress waarom je niet slaapt? Of uh, nou ja, ik vermoed dat uh, het zou best kunnen zijn dat het ook door het snurken komt. Af en toe logeert mijn kleinzoon bij me en dan zegt hij: oma snurkt niet zo. Dat, uh... Maar, en ik word zo wakker en ik weet niet waarom. Ook dat gedrag, dat kan je goed zien. Want we zijn een van de weinige ziekenhuizen waar een afdeling is waar we alles kunnen opnemen met video, met infrarood. Dus het is helemaal donker in de kamer en dan kunnen we via de video en geluidopname precies zien wat er gebeurt. Afgelopen nacht heb ik dus ook weer heel erg slecht uh, geslapen in die zin. Eigenlijk bijna niet geslapen. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, ben ik nu uh, wel uh, echt uh, dat ik een beetje wanhopig ben. Ik hoop dat er wat uit gaat komen wat, wat de oorzaak is, want zelf uh, kan ik daar niet achter komen. Ik denk dat het iets aangeborens is, want ik had het als kind ook dat ik al uh, slecht sliep. En dit wakker worden, heeft u dat al lang? Uh, dat wakker worden, ik werd altijd wel wakker als kind. Dat weet ik dat mijn moeder er gek van werd, want ik zelf herinner ik me niet meer. Uh, maar de laatste nou, tien jaar denk ik, word ik wel meer wakker. En de laatste drie, vier jaar veel en veel meer. Uh, halen we de volgende ochtend alle elektrodes en meetinstrumenten van de patiënt af. Dat moeten we heel voorzichtig doen, dat je het niet kapot trekt. Zeg maar. Dan gaan de mensen douchen en naar huis. En dan gaan wij de nachtregistratie uitlezen. Uh, niemand ligt voor z'n lol hier, want... Uh... Maar ja, goed. Je wilt het zelf, je wilt zelf weten wat uh, de oorzaak is. Dus uh, ja, prima, fijn. Ik hoop dat er een uh, dat er iets uitkomt waar ik wat mee kan, zeg maar. En uh, ja, het kunnen verschillende dingen zijn. Dus. Uh... Maar uh, ja, ik hoop uh, dat er iets uitkomt dat ik in de toekomst uh, wel beter kan slapen. Dan kijken we in ieder geval naar wat er die nacht gebeurd is. Wanneer de mensen wakker waren, wanneer ze hebben geslapen, hoe ze hebben geademd... wat voor gedrag ze hebben vertoond en of hun armen en hun benen steeds bewegen... en of dat een bepaald patroon heeft. En dan kunnen we op basis daarvan, met het verhaal wat we hebben, de diagnose stellen... en wordt een behandeling advies gegeven. Nou, je hoopt natuurlijk dat er wat aan gedaan kan worden. Maar ik heb al eerder twee onderzoeken gehad, dus... Uh... Ik, uh, ja, nu zijn we weer een paar jaar verder. Dus ik hoop dat, dat er nu wat uitkomt. Ja, wat hoopt u dat ze vinden? Nou, liefst niks. Maar, uh, dus, uh, maar ik ja, ik weet niet. Ik, ik vermoed zelf dat het wel iets te maken heeft met mijn neus. Ja, het, uh, dat zit altijd dicht. En uh, misschien ook daardoor akkoord. Ik heb geen idee. En als ze daar iets over zeggen, nou, ja, dan moeten ze misschien iets aan gedaan. Hè? Dat zou kunnen. Ja. Nou, wel te rusten in ieder geval vannacht. Ja, dank u wel. Ja, dat lijkt me lastig hoor, als je niet kan slapen. En dan helemaal als je in zo'n slaapkliniek ligt, met allemaal van die rare plakkers op je hoofd... en dan in een bed wordt gelegd en dat je dan echt moet gaan slapen... terwijl je weet dat er allemaal microfoons en camera's aanwezig zijn die je in de gaten houden. Dat lijkt me heel lastig. We gaan straks nog horen hoe de analyse van deze slaappatiënt gaat. Maar nu eerst gaan we weer naar een lekker nummertje. Een man die geen moeite heeft met dromen. Dat is Billy Joel met River of Dreams. Fade. Fade. Fade. Fade. To the river, so deep, the river so deep I must be looking for something for Something sacred I, I lost But the river is wide It And it's too hard to cross, hard to cross. Even though I know the river is wide I walk down every evening and stand on the shore I try and rush to the opposite side So I can finally find what I've been looking for In the middle of the night The Through the valley of, fear. valley of fear To a river so deep, river so deep. I've been searching for something, something. Taken out, out of my soul Something I'd never lose, lose. Something somebody stole I don't know why I've been walking at night But now I'm tired and I don't want to walk anymore oh, I only must take the rest of my life Until I find what it is I've been looking for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 Ze zijn s'nachts aan het werk, misschien nu ook. Er zijn heel veel beroepen te bedenken die je s'nachts allemaal kan uitvoeren: bakker, piloot, in een nachtwinkel, als brandweer, weet ik het allemaal. Eén meisje doet een heel bijzonder beroep wat je niet zo snel tegenkomt. en waarvan je, denk ik, ook niet zoveel vrienden of vriendinnen hebt die dit doen. Daar gaan we naar luisteren. Nou, welkom op een best wel uitgestorven Mediapark. Als ik hier links van me kijk, zie ik dat daar Radio 1 zit waar we morgen gaan uitzenden, dit programma. Als ik hier rechts kijk, dan zie ik dat hier boven nog lampen branden. En dat is de studio van Lekker Live... waar wij een van de meisjes zullen vragen hoe zij haar nachtwerk ervaart. Wil je weten waar Leandra op kikt? Welke kinky handelingen haar het meest opwinden? Nou, uh, ik ben dus Leandra en ik ben een... Uh, hoe zeg je dat? Een belmeisje. <laughs> Bij Lekker Live. Dus ik zit hier ook echt live tussen 1 en half drie... ...met mijn sexy billen te schudden op de televisie. Wat vind je ervan, van het werk? Ja, ik vind het wel leuk. Het is wat anders. Ik heb er heel veel lol in. Dat vind ik het belangrijkste. En het is s'nachts. Hoe vind je dat? Ja, uh, af en toe wel vermoeiend. Overdag slapen en s'nachts gewoon... Ja, ik ben ook wel een nachtmens hoor. S'nachts werken. Ja, je bent echt een nachtmens. Je zou, zou je niet overdag dit ritme kunnen hebben? Nee, want overdag voor twaalf functioneert mijn brein ook echt niet gewoon. Dus dat heeft geen nut. Moet je wel eens iets doen, s ochtends? Wel eens, maar liever niet. En dan zou ik een zeg maar, Red Bull infuus moeten hebben ofzo. Ja, want hoe kom je je dag door? Afspraken die zet ik gewoon na twaalf eigenlijk. Dus dan is het uit eten en ergens chillen en dan beseffen, oh ja, ik moet werken. Dus. En hoe gaat dat? Heb je dan gewoon zin om te gaan of dan? Uh... Nou, ik ben al wat later, zoals je merkt. Het was door een die het me tegen. Dus ik had gewoon heel erg gezellig en denk ik, shit. Maar ja, dan ben ik hier en dan vind ik het weer leuk. Dus dat, ik ben het wel gewend, zeg maar. Je wordt nu in make-up gezet, hoe lang duurt dat? Nou, dan duurt dat? Een pietje. Ja. En dan ga ik uh, cammen. Zeg maar, met pens uh, En ja, daarna begint de uitzending. Ja? Even kijken waar ik ga zitten. Uh, ik ga even op de cam. Oké. Okay. En wat vind je omgeving ervan dat je dit werk doet? Uh, ja, nee, ik weet het allemaal, maar. Uh, af en toe heb ik wel eens vrienden en die kijken dan, hey, ik zie je op mijn televisie. Uh. En, maar niet. Die worden daar niet echt uh, gechoqueerd door of zo. Die zijn het ondertussen wel gewend. En het feit dat je s'nachts werkt? Ja. Ja, dan heb ik wel af en toe dat ik dan. bepaalde dingen. Maar ja, overdag voor twaalf, dan leef ik sowieso niet, dus. <laughs> maar heb je wel eens dat je iets mist of zo, of dat je eigenlijk ergens wel bij had willen zijn? Ja. Namelijk, ja sommige feestjes of verjaardagen, dat ik daar eerder weg moet. Ik was net ook op een feestje en die is dan om één uur afgelopen. Dus dan zou ik daar eerder denken van, dan baal ik een beetje, maar dan denk ik van ja, ik moet toch werken. En het is maandag en maandag is normaal mijn weekend. En met je werk, stel dat je dit werk overdag moest doen, zou dat kunnen? Jawel, omdat het zeg maar een uur tot anderhalf in beslag neemt en niet langer. Dus dan zou ik het ook wel doen, hoor. Ik vind het ook gewoon wel leuk om te doen, maar liever niet in de ochtenduren. Ge nee, nee. Geen porno voor twaalfen. Nee, hoe zou dat eruit zien? Kan je ze daar iets bij voorstellen? Of Red Bull. Is het leuk op die bank? Ik wil eens mezelf zien. vind ik wel belangrijker. Ja. zag 70 minuten. Nee, ik presenteer eerst dag komt de, de leader, ik, ja, en dan ja. reclame, ja, toch? Ja. Vind je bijvoorbeeld dat mensen die om uh, tien uur naar bed gaan, dat die iets missen? Ja, mij. Hallo. <laughs> ja, nee, vind ik wel. Ja, mensen overdag zijn toch gewoon wat... Ja, hoe zeg je dat? Ja, anders... Niet zozeer. Ja, ik kan het eigenlijk niet uitleggen, maar het is gewoon anders. Ik denk dat daar gewoon een verschil in zit, dagmens en nachtmens. En wat maak jij dan een nachtmens? Nou ja, mijn klok is gewoon ook ingesteld op avond, ah, kom ik tot leven. Ik vind het zelf altijd wel leuk, want dan heb ik al veel kind of aan zeg maar. Dan heb je toch mooie lampjes en ja, toch wel een soort rust, zeg maar. Omdat toch de meerderheid van de mensen ligt te slapen. Dan heb je toch meer zeg maar, de wereld voor jezelf. Vijf, vier, drie... 2, 1. Start leader. Of meer wereld voor jezelf zeg je dat? Ja, nou, zoiets, toch? 3, 2, 1. En hele goede avond, schetjes. De Interessant werk. Ik was eigenlijk verbaasd hoeveel uh, het echt werk is. Los van alle geiligheid die je op tv ziet s'nachts. Ja, maar dan? Ja, gewoon. Het was gewoon echt een day at the office, zeg maar, voor hen. Min, minder dan ik... Uh, ja, meer dan ik verwacht had. Het was het echt werk. Het was, het was gewoon echt werk? Het was echt zakelijk. Het was echt werk. Ik, ik, ik snap wat je bedoelt. Mooi. Mooi. Hey, het, uh, het eerste uur zit er alweer bijna op. Maar uh, blijf natuurlijk vooral luisteren voor heel veel meer leuke reportages. Veel leerzame weetjes en ook nog echt lekkere nummers. Ja, en we gaan zo ook nog bellen met iemand die s'nachts werkt. Een heel bekende taxichauffeur. We gaan ook nog een rondje meerijden op de ambulance en en en en en We hebben waarschijnlijk het beste Nederlandstalige nummer ooit gemaakt. Het beste Nederlandstalige nummer ooit gemaakt. Is dat soms Marco Borsato? en nee, De nee. meeste dromen zijn betrokken? Nee, je raadt het nooit. Is het iets van Frans Bauer? Nee, je gaat het niet raden. Je moet blijven luisteren. Ik, ik, ik moet blijven luisteren? Ja. Nou ja, dan, dan blijf ik daarvoor wakker. Slapeloosheid in de nacht. Op Radio 1.